Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een school in Friesland is een vader opgepakt. Het gaat om de vader van een van de leerlingen. Die protesteerde bij de school in Wolvenga tegen het mondkapjesadvies voor leerlingen. Hij kondigde zijn actie al aan op YouTube. Om even heel duidelijk te maken aan de rector daar... dat die, die mondkapjesregel dat die van tafel moet en wel direct. Het is kindermishandeling. De vader is dus opgepakt en mag van de school voorlopig niet op het terrein komen... Het advies om een mondkapje te dragen geldt vanaf vandaag voor in de aula, in de kantine en in de gangen, dus niet in de klas. Honderden asielzoekers uit Oeganda hebben gedaan alsof ze homo waren om een Nederlandse verblijfsvergunning te krijgen. Dat ontdekte de krant NRC. In Oeganda is homoseksualiteit verboden en krijgen er een lange gevangenisstraf voor. De IND, dat is de instantie die beoordeelt of mensen in ons land mogen komen wonen, zegt dat ze nu beter gaan checken of het verhaal echt klopt. Nieuw-Zeeland is weer helemaal coronaregelvrij. Auckland was de laatste plek met beperkingen. In die stad moest je afstand houden en in het OV een mondkapje op. Maar ook daar worden de regels weer opgeheven. Er zijn op dit moment in Nieuw-Zeeland vijf mensen besmet met corona. Zij zitten in quarantaine. En verhuizen omdat je te veel Lego hebt... Klinkt raar, maar de Groningse Ronald en Eline hebben het echt gedaan. Ze pasten zelf no nog nauwelijks in hun huis. Daar zaten we in een woonhuis, hadden we wel twee garages, maar met honderdduizend onderdelen was dat wel vol. En als je dan s'avonds op de bank wil zitten en je moet eerst alles aan de kant schuiven... dan wordt het wel tijd om te kijken naar een grotere ruimte. In hun nieuwe huis hebben ze een grote zaal waar ze een enorme Lego tentoonstelling hebben... Ronald vindt het speelgoed heerlijk rustgevend na een dag hard werken. Een stukje ontspanning, tijdverdrijf, ja, zelf in een wegenbouw en dan wel heel, heel erg druk. Ja, dan, uh, ja, dan is er niks leuker dan uh, niks om je heen te hebben, iets te bouwen of uh, wat uit te zoeken, te sorteren. Ja, maakt het gewoon heel leuk. Het weer, er trekt regen en motregen over en ook vanmiddag zijn er buien langs de kust mogelijk met onweer. Het waait stevig en het wordt niet warmer dan een graad of 14.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 Um, ja, we, we hebben eigenlijk die enquête uh, uitgezet onder alle ondernemers in het centrum. Dus niet alleen als je uh, retail of, of, uh, actief bent in de retail of horeca. Uh, dus, dus daarmee hebben we juist alle ondernemers uh, willen betrekken. Dat klopt. Ah, dus iedereen die bij de Kamer van Koop al ingeschreven staat, zou zo'n uitnodiging moeten hebben? Ja, zeker. Okay. En mocht dat dus niet zo zijn, mail even. Dan zorgen we dat je hem ook krijgt. Ja, ja, ik heb een eigen adviesbureau. ik heb hem niet gekregen, dus ik ga meteen mailen. Ja, graag. Ja,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 En we tot ziens. Waarschijnlijk tot ziens. Waarschijnlijk tot ziens. Oh. tot ziens. Fijne zondag. Bye. I got to do, do push pineapple, shake the tree. I got to do, do, push pineapple, grind coffee. To the left, to the right, jump up and down onto to the knees. Come and dance every night, sing with a hula melody.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 the knees come and dance every night sing with a ruler Be much more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 met name aan het, euh, aan het euh, publiek om euh, zowel afstand te houden van de kunstenaars euh, als euh, van elkaar onderling. Ja. Want euh, als het te druk wordt, dan kan alsnog euh, de hele zaak euh, ja, euh, gesloten worden. En, en, euh, dus dat risico dat zit er gewoon in. Ja. Dus euh, we, we hebben echt wat dat betreft ook de hulp van het publiek nodig.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 En um, dat we in ieder geval ook in de winterperiode alsnog wat uh, extra bezoek kunnen genereren voor uh, de Zandvoortse uh, ondernemers. Ja. En de horeca. Want uh, dat is ook een belangrijke reden waarom we dat natuurlijk doen. Uh, de, de, de ondernemers het natuurlijk heel erg zwaar. Uh, gaat er nog iets gebeuren om uh, dit te koppelen? Bijvoorbeeld uh, leuke uitjes of gaat de VVV of de Zandvoortmarketing dat op een bepaalde manier promoten?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 sowieso. Oké, okay. dankjewel Marcel. En, ja, uh... en, en echt nogmaals uh, aan het publiek uh, hou zoveel mogelijk die anderhalve meter regel uh, in de achter onderling, maar ook richting de kunstenaars. Ja. Want dat, is, uh, dat kan een b zijn als dat niet in acht wordt genomen. Ja. En als u iemand dat enthousiast niet ziet doen spreek u er vriendelijk op aan maak er geen ruzie over, maar leg het nog even uit en dan komt het helemaal goed. Precies. Bedankt. Helemaal goed. En tot binnenkort. Ja, oké. Okay. Tot ziens. Dag. Dag.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 Ja, dus je ziet ook wel met name de stijging onder uh, ouderen die uh, nu een nieuwe doelgroep zeg maar, zijn voor deze oplichters. Klopt, dus in dit jaar echt dat, uh, dat er bewust uh, gericht wordt op, op 60-plussers. En is het ook zo dat het geld altijd spoorloos is of is dat nog wel eens terug te halen? Nou, eigenlijk zelden tot nooit. Het gaat heel snel via allerlei uh, ja, geldezels, noemen we dat. Mensen die uh, ja. bewust of onbewust hun rekening beschikbaar stellen daarvoor.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 Het is allemaal mogelijk en er zijn ook tips uh, voor wat je kunt doen als je iets overkomt. Zet allerlei informatie op. Perfect. Nou, dat is een, een, een, een, een gewaarschuwd mens stelt voor twee, zullen we maar zeggen. Ja. Een goede afsluiting van, uh, van dit onderwerp. Als mensen problemen hebben, neem contact op met foudenhelpdes.nl. Daar kunt u alle informatie vinden. En WeesLim geeft nooit gehoor aan vreemde betalingsverzoeken van banken, familieleden en dergelijke, zonder dat je het geverifieerd hebt.